Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Shiïtisch Heiligdom. Zeker vier lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er zijn nog meer mensen bedolven geraakt. Zes mensen onder wie drie kinderen zijn gered, en reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Sjiite heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Het lijkt erop dat een heuvel naast het heiligdom verzadigd was met water... maar op de grond is gaan schuiven. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand met een schotwond in zijn borst... overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd...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 Het vliegverkeer op Eindhoven raakte ons Zo moest een Transavia-toestel uit Valencia vlak voor de landing uitwijken naar Rotterdam. Rusland is bezig leraren te werven die in de bezette delen van Oekraïne willen werken. Moskou wil het onderwijs daar russificeren en daarvoor zijn zeker 2000 leerkrachten nodig. Zeker 250 mensen hebben al getekend, blijkt uit een uitgelekte namenlijst. Een deel heeft zich gemeld uit ideologische overwegingen. Anderen zijn geïnteresseerd vanwege het hoge salaris. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over... en lokaal valt wat regen. Minima tussen 10 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het noorden en oosten... bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht...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 Blow my mind FM! Zie FM voor. 106.9. FM! Give it away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 Dan moet ik tien keer je tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde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 No TV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 in here, baby. We lost those brothers with hate, hate. We cast it off and along we went off. Bermuda to an island, resort. we rented. It's gonna time. I need you cool. Are you cool? Let I tell you toys me you. op 106.9 is zon zandvoort en zomerhits. Zomer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 Op every corner of my mind What you can do now Een hete zomer met GFM. Zon, Zee, Zandvoort En zomerhits.